Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer is een debat over Afghanistan aan de gang. En het gaat vooral over Afghanen die het Nederlandse leger hebben geholpen. De Tweede Kamer wil dat die zo snel mogelijk opgehaald worden... nu de taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen. Je hoort SP-Kamerlid Renske Leijten. Wij weten natuurlijk dat de mensen die goed genoeg waren om onze troepen... He, militaire troepen, onze politietrainers te helpen... dat dat in de ogen van de mensen daar... ...ook vaak collaborateurs zijn. Dus die zijn hun leven niet veilig. Minister Bijleveld van Defensie heeft inmiddels een brief gestuurd naar al het defensiepersoneel. In die brief noemt ze de snelle opmars van de Taliban een pijnlijke afsluiting van hun inzet in Afghanistan. En ze roept militairen die hier te moeilijk mee hebben op om erover te praten. In Haiti zijn al bijna 1500 doden geteld na de zware aardbeving van afgelopen weekend. Er worden ook nog zo'n 6000 mensen vermist. En hulp bieden gaat maar moeizaam omdat er zoveel kapot is... Duizenden huizen en gebouwen zijn vernietigd, zegt Artsen zonder Grenzen. Maar ook wegen en bruggen zijn vernield. Drinkwatervoorzieningen zijn kapot. En um, ja, wat we zien dat heel veel ziekenhuizen dus vernield zijn. En dat ze hun patiënten naar buiten hebben geëvacueerd om ze te beschermen tegen vallend puin en, uh, en aardverschuivingen. En die worden nu buiten behandeld. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, raast er op dit moment ook nog een tropische storm over het eiland. In Israël doen ze het al. En ook Duitsland en Groot-Brittannië starten er binnenkort mee... een derde coronaprik voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Maar hier in Nederland hoeven we nog geen derde prik... zeggen de meeste mensen tegen het een vandaag Opiniepanel. Beter sturen we die vaccins eerst naar arme landen. Want veel mensen zeggen dat is gewoon eerlijker. En er zijn ook veel deelnemers aan het onderzoek die zeggen... dat nieuwe coronavarianten veel eerder in die armere landen ontstaan... waar nog veel minder mensen gevaccineerd zijn. Dat zeggen zij... Dat probleem, dat moeten we eerst aanpakken. En dat is ook wat veel experts zeggen. Hoe meer mensen door ongevaccineerd rondlopen... hoe groter de kans op nieuwe, mogelijk besmettelijke coronavarianten. Het weer, grijze middag met van tijd tot tijd regen. Morgen wat vaker zon, maar ook weer kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is hart van de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zom, Zon, Zee. Zandvoort, een zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. luisteraars uh, rechtstreeks vet een studio in de studio en dit al weg hier in Zandvoort, uh, Zandvoort Lunst. Ja, heb... Ondergedeken Jan en Lucie, die uh, nog eventjes gaat installeren daar. De komende twee uur gaan wat leuke muziek voor u draaien, wat nieuwtjes het weer en wat andere gezellige dingen. Nou, wacht eens op Luus. Hij is bezig. Zo, Je bent er weer. Zo, Doe Doei hoor. Even de mannen van het vorige uur uitvraaien. Ja, onze broeken. Tot need to hide it. Go get what you want. This won't be a burden. If Binnenkomertje van vandaag, Luz. Hallo. Wat een gezellig nummertje. Je zit weer helemaal gezellig achter de knoppen. Uh, wel hoor. Komt telefoontje op. telefoon op. We gaan vanmiddag, uh, ga jij natuurlijk wat leuke dingen bij elkaar zoeken, denk ik? Ja, dat ga ik doen. Ik heb, uh, we hebben al heel veel uh, leuke dingen. We hebben uh, de, uh, de top 10 uit 1970. Ja, 3 oktober 1970. Dat is, uh, ga je even rekenen, jongens. Dat, weet je, dat is 50 jaar geleden. Wat gaat het dus ja, snel allemaal. He. Dat is niet te geloven. Uh, uh, 51 jaar geleden. 51 jaar. jaar. Dus zie je al die nummertjes staan. Dan denk ik, jongen, jongen, is het al zo lang Geleden. Ja. Maar dan gaan we dus verder op in het programma doen. En, uh, nou, jij hebt uh, iets van Madonna. Wou je vandaag uh, meenemen, had ik begrepen? Ja, ja, ja uh, ik heb wat uh, leuke nummers bij elkaar geschoven van Madonna op jouw verzoek. We gaan het weerbericht natuurlijk doen. En uh, misschien hebben we nog wat leuke nieuws- en uh, agendapunten kunnen vinden. En uh, gezellige muziek in ieder geval. En uh, ook Nederlandstalig. En dat is uh, onder andere deze. mijn liefde voor altijd verdiend Ik weet dat je veel van me houdt Het is die onzekerheid Iedere keer weer dat afscheid van jou Het doet me ook veel pijn Maar toch geloof me als ik hier zeg Dat ik zo graag bij jou onze eigen Frans Zeebouwer. Uh, lekker, echt uh, Nederlandstalig. En, uh, weer een beetje een tranentrekker van deze man. Maar hij heeft toch wel wat gezellige muziek op de plaat gezet, vinden wij altijd. Mm -hmm. Jawel, nee, maar hij maakt toch altijd tranentrekkers? Uh, uh, ja, al wat ja. vrolijke liedjes. Het is natuurlijk wel zo. en uh, Ik zie hem ook op tv in programma's. en denk, ik. hij ja, doet het toch wel leuk. Dat is, uh, ik ben een van de weinige zangers in Nederland die normaal gebleven is. Ja. Dat wel. Nou, en ja, dat vind ik al heel wat ja, waard. Dat, ja, dat, ja? Dat, dat. Moet je horen, Lucy had gezegd van we gaan wat aan Madonna doen vandaag. Ja. En uh, ik heb een aantal nummers bij elkaar gezocht op het uh, verzoek van Luus. En um, ik heb er drie meegenomen, Luus. Dat vind ja. je wel, uh, ja? Ja, dat, in welke zijn dat? Nou, we beginnen met is uh, That Curl? Dat is van uh, een van de ouderen van reg. geloof ik, toch? Ja, die is van uh, 1987. Oké, okay. heb je er uh, een verhaaltje bij? Uh, niet bij Hoe Is wel bij Madonna. Want uh, nadat Madonna het nummer Ain't No Big Deal laat horen bij plaatsgemaatschappij Sire, krijgt de zangeres haar eerste platencontract. En uh, Everybody is daarna de eerste single en binnen een jaar is ook haar titeloze debuutalbum een feit. In 1984 staat Madonna voor het eerst in de top 40 met Holiday. Een single die later nog twee keer in de top 40 zou voorkomen. In 1985 scoort Madonna haar eerste nummer 1 hit, Into the Groove. En waarna jouw nummer, Who's That Girl, uit 1987. Uh... We kunnen natuurlijk de volgende volgorde omdraaien in The Groove Eerst draaien. Zullen we dat doen? Dat is prima. Ja, dat is tenslotte haar eerste hit. Oké, okay, dan heeft. gaan we daarmee beginnen. Oké? Okay? Ja, Ja door, Kom goed. zo hoor. Kom staan. Madonna is de, de eerste van het paar die we gaan draaien vanmiddag. Uh, omdat uh, Luzat zo uh, lekkere muziek vindt, heb ik anders. Nou, ze is ook, uh, was ook jarig, hè? Ja, oké. Okay. Dus dat... Hoe oud is ze geworden nu? Ik denk, uh, geen idee. Maar we kunnen wel zeggen natuurlijk dat ze altijd een van de meest sensuele zangeressen die we gehad hebben tot nu toe. Als we ze is op van 1958. Nee, 1958, kijk eens dan. Ja. Geen jonge blond, maar ze doet het nog steeds goed. Als ze het doet zo, het uh, nog steeds goed. Dat is geweldig. Ja. We gaan een uh, duetje daar van Berry uh, uh, Gip. If got in your heart, has you and torn you upon. Van onze Barry Kip Run to me Door heel veel mensen het plaat gezet En in dit geval was het Even kijken Brandy Carlisle dat, ja, dat is een leuk duetje geworden Het is afkomstig van een cd van Barry Kip Waar hij alleen maar duetjes op maakt En uh, lekkere muziek allemaal uh, Luce, voel je ja. wel een beetje de spanning in het dorp over de toegere... De, de, de kampie komt eraan ja. natuurlijk. En je ja. gaat er een beetje merken over vlaggetjes, dingetjes, gedoe, geweldig, gezelligheid. Geweldig, geweldig. Ja, geweldig. toch. Het ja. is hopen dat het weer ook een beetje mee gaat zitten. Het is natuurlijk alleen de kleine teleurstelling dat er wat minder mensen mogen komen... En uh, ja, We kunnen wel zeggen, mag de pret niet maar drukken, goed, maar het is ja, wel jammer. Het gaat door en dat is belangrijk. Het gaat door, dat is uh, zeker het belangrijkste. Maar het is natuurlijk wel een teleurstelling als je dus uh, niet mag komen... terwijl je al uh, heel lang erop wacht, je heb je kaartje... en uh, dan krijgen we dat weer tussendoor. Dat is altijd een beetje jammer. Ja, de, uh, vanaf, uh, ik lees vaak op, uh, op uh, social media dat ze vragen... Van wanneer krijgen we nou die toegangsvergunning toegestuurd? Maar die krijgen uh, alle bewonersverzanten toegestuurd. De dollarbewijzen bedoel je? De doorlaagwijze. ja. Wijzen, ja. Dat dat, is, uh... Vanaf 20 augustus. Ja, daar zijn, uh, zijn ze druk mee bezig bij de gemeente, heb ik begrepen. Ja. Uh, zoals uh, toegezet eigenlijk, we gaan de top 10 uh, doen. Dat doen we dus de top 10 van uh, 1 oktober 1970, heel lang geleden. En daar staan uh, leuke nummertjes in eigenlijk. En we beginnen uit met nummer 10. En dat is de Pacific Cats and Electric. En het nummer dat heet Are You Ready? Ik... There's rumors of war. Wait! Don't you worry A new day is dawning We Catch the sun This is you. In 1970 uh, stond dit nummer op nummer 10 in de toen top 40. En uh, wat waren wij nog eigenlijk toen jong? Nog heel lust, denk ik. Ja, dat ja, ja. 51 ja. jaar geleden. He? Ja. En, uh, wat zou je terug willen in die tijd? Uh, nou, er zijn toch wel leuke herinneringen aan die periodes dus ook natuurlijk. Uh, als je jong jongen heb je ook je leuke herinneringen, wat ik zijn. Ja, hoe, uh, oud ging, wa hoe oud waren we dan nog? Nou, we zijn 17. Ja, mooie leeftijd. Ja. Beetje, hè? Je kan het wel een beetje stappen, leuke dingen doen. Hè? Ja, ja Als dat, dat betreft twee jaar later uh, leer ik mijn vrouw kennen. Oh, dat is dan wel heel erg leuk. Dat is wel heel leuk natuurlijk. En dat was nog bij de, de bordswagentjes hier in Zandvoort. Ken je nog herinneren, de bordsauto's? Altijd gezellig. Wat maar, van maar de Zeestraat, toch? Maar de Zeestraat, ja. ja. Schiet en bordswagentjes. Ja. Uh, we hadden nog allemaal leuke zaken ja. hier op Zandvoort toen en zo Wat de discotheken. en uh, waren wat mooie periodes eigenlijk. Hè? Dat waren het zeker. Dat is altijd leuk. Moet je hoor, ik zie zien dat jij wat nieuws ja, gevonden hebt? Ja, uh, naar aanleiding van uh, de, de Formule 1 die eindelijk weer komt... Ja. Uh, zijn er uh, ook heel veel uh, evenementen te beleven in Zandvoort. Zoals je kunt lezen op Zandvoort Bijon. Daar is uh, al gisteren de Car Art-expositie in het Raadhuis van start gegaan. En die uh, expositie duurt tot 15 november. En is geopend van, uh, op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 4. De entree is uh, 5 euro. En kinderen tot en met 18 zijn... Kinderen ook, ja, oké. Okay. 18 zijn gratis. Okay. En uh, <laughs> mensen met de museumkaarthouders zijn, uh, betalen 2,50. En uh, alle, de meeste uh, artikelen zijn uh, ter beschikking gesteld door uh, Michel Blekemolen... die dit allemaal verzameld heeft in zijn uh, grote, lange uh, jaren als... Coureur. Leuk allemaal, hè? al die activiteiten en ja. uh, dingen rond de Grand Prix. Hè, Heb gaan. je ook gezien dat hele grote roulette gebeuren? Ja, op de uh, retonde bij, bij het inhoud. Er zijn hele leuke reacties opgekomen allemaal. Ja, en, uh, geweldig. Ja, oh, het, het hoge rad hier op het Bad het is altijd gezellig. Ja. En, uh, alleen het weer moet uh, wel wat beter gaan worden. Want als het zo somber is, dan uh, drukt het een beetje de pret, vinden ik wij. Ik ga de beste weerman uitzoeken de, en die ga ik straks... Uh, ik ga zo meteen eventjes... Uh, de, Reclameren. Juist. Ja toch? Oké. Okay. Ja, nou, hier gaan we weer muziek raaien. De eerste. Ja, als je het goede knopje kan Nee, geen... Hij is goed. Hij is okay. goed. Het begint met rustig. Why is too much still not enough for it? water van uh, Davina Michel, uh, Die heb je ook wel herkend, denk ik. Uh, de Opletten luisteraar, want uh, apart stemgeluid... maar ze doet toch altijd berengoed, goed, hè? onze Davina. Hè? Ja, geweldig. Zullen we het, uh, het beloofde tweede nummertje vast gaan draaien van uh, Madonna? Dat is uh, helemaal goed. Met, okay. uh, Welke worstels gaat het worden? Hoe is dat, Carol? hoe is dat, Girl staat op nummer 2. Uh, die is uit 1987. Ja, ja. In? Madonna werd uh, ook wel de almaar transformerende queen of pop genoemd... en is de beste vrouwelijke artiest. Verkopende vrouwelijke artiest aller tijden. En volgens Warner Bros Records heeft Madonna meer dan 250 miljoen albums verkocht. Dus meer dan een zangeres is zonder naam. Ja, dat zo ongeveer okay. wel. En daar uh, is Who's That Girl in van uit 1987. Oké, okay. dat is een lekker nummer. Hier komt-ie. Ja, dat was Madonna Hoes That Curl. En we gaan weer verder met de top 10 uit uh, oktober, 90, 3 oktober 1971. Uh, wat een grote sprong terug in de tijd. En, uh, wat gebeurde toen anders? Nou, wat beetje? gebeurde er in 1970? Nou, je hebt het over 1970 uh, daar. Hè? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, nou, het was het jaar dat Feyenoord als eerste Nederlands club... de Europa 1 wint. Uh, dat er een, in 1970 was ook het jaar dat er een groep mariniers de dam schoonveegde, ook dat de burgemeester besloten... dat er geen damslapers meer mochten slapen. En in het buitenland vinden grote natuurrampen plaats... en moet de missie van de Apollo 13 voortijdig worden afgebroken. Okay. Ook dat jaar maakte Paul McCartney uh, bekend... Het, dat de Beatles uit, uit elkaar gingen. En wat waren de belangrijkste nieuwsfeiten feiten uit binnen en buitenland... en wie waren er succesvol in de sport... We gaan het straks horen. Oké, okay, we gaan verder met uh, nummer 9 in die uh, top 10. En dat is een Iron Butterfly in een kada Davila. Fire! Iron Butterfly was het, uh, de nummer 9 in de top 10 uh, Vandaag aan de beurt zijn de jaar. En uh, we hebben maar een korte uitvoering gekozen. Want de originele uitvoering hiervan duurt uh, zover ik weet 17 minuten en nog wat. En uh, ja, dan gaat ons hele programma door. dat doen we niet. Hè? Nee, dat nee, gaan niet doen. Weet je wat wel leuk is? Wie werd de landskampioen in uh, 1969, 1970? Nou, weet jij dat? Uh, is het aansted geweest? Nee... Ajax. O, was het ook Ajax? Ja. Nee, ja, Feyenoord, wou ik kon niet noemen, want die sluit ik bijvoorbeeld al uit. Maar, uh, nou. Nee, nou, die was dat jaar toevallig wel. Uh, dat, uh, ja. De eerste Nederlandse club die de Europa Cup 1 won, uh, won dat jaar. Hè? Ja, ja, nou ja. Ja, dus dan nou, vlak ze niet uit. Dat was altijd wat leuks voor in de prijzenklasse toch? In ja, de prijzenklas. die won de Tour de Frans in dat jaar. Ja, oké. Okay. Ja, toch wat leuk, hè? Het oude sportnieuws, als je zo ziet. Wie? Ja, zeg het maar. Eddie Merckx. Ja. En wie was toen de allround uh, WK, uh, allround schaatsen voor mannen? Wie werd dat? Dat nou, moest Genkel van Kerk zijn. Nou, dat was op nummer één uh, inderdaad uh, arts Genk. Ja. Op de derde plek eindigde toen uh, Kees van Kerk. En wie was de winnaar van het... Uh, Bk Oran, gaat voor vrouwen. Dat moest deels toch? Uh, ja. ja, en op ja, de ja. tweede ja. plaats eindigde toen uh, Stien Keizer. Stien, Stien Keijzer, Baas heette ze. Ja, ja, ja, ja. dat... Toen nog niet, toen was ze nog niet getrouwd. Ze is getrouwd met zo'n circus, meneer, Ja, ik. Ja, ik geen idee. Ja, ze niet ging later van de schaatsen ging ze in de trapeze hangen of zoiets. Ik weet het oh, niet. Maar, maar okay, goed, oké. Okay. Okay. Dat is heel lang geleden. En uh, ja, we gaan nu even terug naar het uh, een paar jaar geleden. We gaan iets Maar ik was nog niet klaar, ja. hoor. Oh, dan dan sorry, klaar. sorry, sorry. Nee, nee, sorry, sorry. Ik, ik heb er nog twee. Niet huilen. Niet, niet boos worden Ja, nee, uh, uh, okay. kijk uit. Oké. Okay. Uh, Jochen Rindt, die wint uh, de Formule 1 uh, van Oostenrijk. En dat wordt hem postuum toegekend. Uh, en Willemann werd geworden uh, bij de mannen door John Newcomb... en vrouwen Margaret Court van uh, allebei uit Australië. Nou, dat is toch geweldig? Goed, hè? Maar als je namen noemt, dan ga je het helemaal voor je zien, toch? Hè? We, ja, zaten wel is... toch we zaten wel gekluisterd aan de televisie met die schaatswedstrijden. Hè, uh, weet, je, weet jij ook nog wie toen... Uh, uh, op nummer 1 stond in de top, one, uh, top 100. Van de, in de, op de Amerikaanse top 100. Is dat Venus uh, van Shocking Blue? Ja, inderdaad. Ja, dat Shock blue. ja, De enige Nederlandse groep die het ooit voor elkaar gekregen volgens ja. mij. En uh, ja. ook helaas al uh, ons verlaten. Uh, Melis Ferris, de zangeres van die groep. Ja. En uh, Wat was dat goed, Finis. Maar we gaan nu verder met um, Gus Mevers. <tied>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 Ik wil jou schouder om op te huilen Guus, zo ver weg. Dat hele leuke, gezellige Brabants accent erin. Lekker liedje. Uh, we gaan verder met de top 10 van 1970 en uh, oktober 1970. En dat is dan uh, de meneer waar jij iets over gaat vertellen, denk ik. Ja, dat is uh, nummer 8 uh, ja. in de top 10. En uh, ja, dat uh, is een nummer van uh, James Brown. James Brown zou geboren zijn in Barnwell, South Carolina, in 1933. Maar... Uh, Sommigen vertellen ook dat hij waarschijnlijk in 1928 uh, is geboren en uh, dat Pulaski Tennessee uh, zijn geboorteplaats is. Omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen, groeide hij op in het bordeel van zijn tante en daar is het allemaal begonnen. Op 16-jarige leeftijd werd hij veroordeeld voor een gewapende overval en na drie jaar gevangenisstraf werd hij op vrijspraak van Bobby Bird vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich niet meer in augusta zou laten zien... en dat hij een goede baan zou zoeken. Na een korte sportcarrière in boksen en baseball... zocht hij zijn heil in de muziek. Hij uh, is uh, vier keer gehuwd geweest. Uh, gedurende zijn carrière heeft hij veel meer muzikanten uh, beïnvloed... en in de jaren zestig werd hij door andere artiesten geïnvloed... Ge geïmiteerd. Halverwege de jaren '70 verdient diverse muzikanten zijn band en gingen met meer de funk kant op. aanlaat George Clinton. Oké, okay. In... heel veel uh, ja, verhaal Brown heb je over wordt, deze man toch? Brown wordt vaak de Godvader of Soul genoemd en uh, ja, dat maakte hij uh, meer dan waar. Ja, vooral met het nummer wat nu gaat komen. Hè? Ja.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 Get up! Uh. Seksmachine heette, Rus. Ja, ja, maar ja, zo was die wel een beetje. Hè? Ik denk het wel zo'n beetje, ja. ja. Jij hebt het nieuws, zeg ik. Ja, het, uh, afgelopen vrijdag zou er weer een Ibiza-markt zijn. En uh, die ging vanwege de harde wind niet door. En Manon Wijtering baalt er flink van. En vindt het dan ook heel jammer dat sommige bezoekers... er geen begrip voor op kunnen brengen. Er was zelfs, uh, werd zelfs uh, gevraagd of er, uh, of er geen... Uh, uh, reisvergoeding konden krijgen. S sommigen wilden gewoon reisvergoeding, omdat de markt niet doorging. Ja, dat gaat toch te ver of niet? Ja, maar het is al... Uh, het was eerder gebeurd, geloof ik, een keertje? Ja, ja, ja het is ja, natuurlijk sowieso deze zomer een beetje tegenvallen. Ja, dat hebben de die op de normale weekmarkt staan toch ook? Want er zijn ook wel eens dagen dat ja, het gaat die storm, die komen niet aan, ook niet. Die staan niet aan de boulevard. Nee, het is niet de boulevard. Nee, maar hoe vaak blijven ze weg omdat het stormt? Ik kan een beetje een weerbericht kijken van tevoren natuurlijk. Ja, ja goed. Maar goed, juist, ja, dan dus gaat nu proberen op te kijken of er uh, een uitwijkmogelijkheid uh, is. Okay. Want uh, komende vrijdag staat de volgende alweer uh, op de planning. En. Uh, ja, ik hoop, hoop dat het weer het toelaat. Want dit, uh, dit is de laatste mogelijkheid voor de Formule 1-festiviteit te beginnen. Ja, maar het weer wordt wat beter, maar dat ga je zo meteen vertellen, denk ik. Hey. Ja, ik ga dat zo meteen. Ik, en, ga, uh... ik ga de beste uitzoeken. Oké. Okay. Degene die het beste weer voorspelt, dat ga ik vertellen. Je bent geweldig. dan gaan we naar het eind van het eerste uurtje en we zien u graag terug aan de andere kant van de klok.